Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. E-mail van KPN werkt weer. De provider had gisteren alle e-mailverkeer afgesloten. Toen bleek dat persoonlijke gegevens van meer dan 500 klanten op internet zijn gezet. Inmiddels werkt de e-mail van de 2 miljoen KPN klanten weer. Maar het kan nog even duren voordat iedereen ook echt kan inloggen. Schaatsen op kanalen kan gevaarlijk zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt dat veel gemalen weer worden aangezet... waardoor het water onder het ijs gaat stromen... De gemalen die de afgelopen periode waren uitgezet draaien weer omdat dooi wordt verwacht. Dat heeft tot gevolg dat het ijs op die kanalen onbetrouwbaar is. Het kan er goed uitzien en toch levensgevaarlijk zijn. Eerste hulpposten hebben de handen vol aan toerschaatsers met botbreuken, kneuzingen en andere blessures. GroenLinks wil de politietrainingsmissie in Afghanistan niet verder uitbreiden. Een motie van die slekking werd op het congres in Utrecht met een grote meerderheid aangenomen. Moties om helemaal met de missie te stoppen haalden het niet. Partijleider Sap zei in haar toespraak dat ze terugkijkt op een lastig jaar. Ze erkende dat ze in de Kunduz-kwestie iets de energie te energie de leiding had genomen. Het congres van GroenLinks koos ook een nieuwe partijvoorzitter. Dat is Helene Wening. Zij volgt Henk Nijhoff op. De Nederlandse tennissers hebben hun Davis Cup duel met Finland gewonnen. Robin Haase en Jean-Louis Royer wonnen in Den Bosch hun dubbelpartij... en daarmee kwam Oranje op een beslissende 3-0 voorsprong...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 Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 We gaan nu een, een, een tweede concert geven. Het eerste concert vindt plaats op 7 juli. Die was al binnen een half uur uh, uitverkocht. En uh, er komt nog een datum. Dus nog niet bekend. Maar Madonna dus twee keer in Nederland. En nieuws over Rock Werchter Festival. Want uh, Mumford Sands, Milo en Celasso zijn ook toegevoegd aan de line-up van uh, Rock Werchter. Dat maakt de uh, organisatie uh, bekend.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 Tweede uur entertainment view, straks Popster Henry. Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? En zometeen alle liedjes van Obama zijn nu te zien in een handig overzicht op Spotify. Heb je het al gehoord? Obama is ook, heeft het ook gezongen tijdens een persconferentie. Hij zong namelijk een nummer van Al Green. Nou ja, er meer erover. What Show now. Helaas, vorig jaar mei overleden... Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson, de Bottle. En in uh, 1981 heeft hij een uh, tournee gedaan met Stevie Wonder. En weet je wie die verving? Bob Marley. Goed liedje zegt, de Bottle. Jill Scott Heron bij um, Entertainment For You. Hey, Obama... Ik ben benieuwd. Die heeft... Um,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 Uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne.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 Dat doet hij toch weer goed, hè? Obama, L Green was een, een van zijn favoriete artiesten, daarom uh, zong hij dan. Ik hoop dat hij toch blijft. Ja, ik ook wel. Ik vind hem wel sympathiek en goed. Yeah. Yeah. Nou ja, dan gaan we gewoon draaien, toch? Geen enkel probleem. Yeah. Al Green, Let's Stay Together bij ZFM. Is all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 Er zal, er, zal, er, zal, er zal, denk ik, weinig ijs liggen op het strand, toch wel? Er liggen, ja, dat nog wel. Toch wel? Ja. Oh, Oké. Okay. Goed. Ja, goed jongens, daar, daar bellen we natuurlijk niet voor, hè, voor het weer. En daar kunnen we straks altijd nog even over hebben. Maar we hebben nu nog wel wat shownieuws voor jullie allemaal natuurlijk, hè. Ja, ik ben benieuwd. Ja, we hebben, ik heb in ieder geval nog een, uh, ja, een, een hele, hele, hele, hele een lullig eigenlijk voor, voor Henny Huisman. Ja. Want, uh, ja, zijn dochter is weer thuis. En, uh, niet niet omdat ze dochter zo lekker zo graag thuis komt, daar gaat het niet om. Maar uh, ja, de, ja, de man van, uh, van Lopke, de dochter van Hennie, uh, ja, die is weer thuisgekomen omdat ze ruzie heeft met, uh, met, met de man. Oh. Dus die hebben een groot hoogslopende ruzie en uh, ja, Hennie Huisman zelf zegt zegt ook wat een kleine ruzie. Hij zegt van, we leven in het moment een nachtmerrie die geen enkel één toe ja. Ja, ja. En Lopke wordt uh, meermalen bedreigd en gekleineerd. Ze zegt op een gegeven moment ook van ja, ik had, ik had, ik had inderdaad gedacht die, die LM willen besparen. Maar ze kon uiteindelijk niet meer uithouden. En uh, ik die drinkt al veel. En uh, als ze weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. En, uh, ja, ze is zo bang van hem geworden dat ze op de bank ging slapen. <coughs> en de voordeur liet ze openstaan, dat ze, so, ze snel naar de buurt kon vluchten. Yeah. Maar goed, ze zegt, de man op wie ze zo geweest, zegt ze, die heeft zich ontoppen als een tyran. Okay. Nou goed, ik, ik kan er natuurlijk niet over oordelen wat er precies gebeurd is. Ja, dit, dit is dan, als het zover gaat, dat de fusie uit de aard en uh, dit soort dingen, daar zijn we beter wegwezen natuurlijk, hè. Ja, tuurlijk, logisch. Dus, ja, in de zit in Henning huis zit er natuurlijk wel mee. Maar uh, ja, goed, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk als je toch dochter weer thuis hebt, Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je ja, weer een stuk privacy kwijt bent natuurlijk, hè. Ja. Maar goed, we wachten wel eens af hoe het verder gaat lopen. In ieder geval, uh, ja, ik zeg heel veel sterkte tegen je daar. Hè? Yes. Goed, dan hebben ik nog wat ander nieuws hè. Uh, ja, zanger Rienis, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal nog wel hè. Tuurlijk zang kennen zang we Rines. Ja, de zwakbegaafde zanger uiteraard. <laughs> dat zou je niet uh, zeggen hè, de... zwakbegaafd. Wat zeg je? Dat zou je niet zeggen? Zwakbegaafd. Het ja, nee. dat valt helemaal niet op hè. Nee. <laughs> maar die gaat trouwen. Hij gaat ja! De ja! Ja, ja, ja. ja. En dan hoeven ze in ieder geval de, de, de, de, de scooter niet meer, de, niet meer uh, op een moment bij elkaar te laten staan. Dan kunnen ze nou samen op de scooter gaan natuurlijk. Ja, heel slim. Uh, ja. Ja, en ze, de mooie die zegt van ik wil trouwen, een gouden trouwjurk, maar koets en paarden en een baby. <hijst> een baby? Ja, ook dat nog. Zo, dat moet je nagaan wat er uit. dan uitkomt. Ja, oh. laat dat maar, maar, maar even zitten. <hijst> maar die hebben al mijnheer zijn trouwens nog niet zeker en dan verdorgen dat dat ook maar afwachten natuurlijk. En heb je het gehoord dat ze in een nieuwe clip van Don Diablo zitten? Ja, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken allemaal. <hijst> ja, maar, ja ik, vind het, ik, ik vind het altijd een beetje, een beetje uh, ja, niet leuk meer worden, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar...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 Die heeft een virusinfectie opgelopen, waardoor hij uh, ja, in uh, last heeft van zijn hypofyse en zijn evenwicht niet kan houden. En hij, ja, hij kan niks, bij niks aan doen dan in bed blijven liggen. Zo. So, ja, goed, dat heb je wel eens met virusinfecties. Hè. Dat uh, kan inderdaad op je hypofyse werken, waardoor je je evenwicht op een niet kan houden. En dan moet je gaan liggen, hè? Komt dat, denk je, omdat hij te hard werkt? Eh... Uh, nou, ik weet niet of dat met elkaar te maken heeft, maar ja, een virusinfectie, dat is natuurlijk iets anders dan hard werken. Maar uh, misschien, misschien heeft het ook wel met, met elkaar te maken, dat zou best kunnen. Ja. Huh? Goed, ja, en dan hebben we natuurlijk onze, onze, onze natuurlijk deze week gehad. Hè. Ja. De winnaar is, uh, ja, ik heb gelezen dat ze weer uh, in een stijgende lijn zitten. Oh, hoeveel kijkers? Ja, het was, ja, ja, was het vorige week 642.000. En nou ja, afgelopen donderdag is het maar, uh, liefst gestegen naar 813.000 kijkers. Oh, okay. Ja, ze staan dus steeds wel op de, op de 19e plek, natuurlijk, in de kijkcijfers tot 25. Maar er zit in ieder geval een stijgende lijn in. Dus uh, ja, mogen ze weer een beetje opgewekt. Ja, even afwachten hoe het verder loopt. Ja, zeker weten. Ik heb het natuurlijk ook gezien, de winner is. Ik vind op zich vind ik het geen slecht programma. Nee. Uh, alleen ik vind het al jammer dat je het, het, het live-element die ontbreekt natuurlijk, wel in. Dat vind ik, dat vind ik wel jammer. Ja. Uh, het is een beetje gelikt. Uh, ja, alles geknipt en geplakt. En uh, er mag geen fouten in zitten. En, uh, ja, dat, dat valt Daardoor wordt het een beetje statisch. Ja. Eh, dat, dat vind ik wel het jammer van uh, The Winner Is ja, ja. ja Als je bijvoorbeeld kijkt naar ja, The, The Voice uh, Zeker met gisteren met The Voice Kids ja, het, het, is, het zijn twee verschillende programma's Maar doordat het, doordat het op een gegeven moment toch uh, wat meer humor in zit bij, bij The Voice ja. Is dat leuk om naar te kijken ja, Dat mis ik wel een beetje in ja. uh, The Winner Is En Bo, ja, Bodie probeert natuurlijk wel een beetje uh, fun te brengen en humor te brengen Maar daar is het eigenlijk het programma niet voor Nee, klopt en The Voice of Holland en de Voice Kids uh, heet het natuurlijk wel. Ja, en dat, dat, daar keken maar liefst 2,6 miljoen mensen naar. Ja, het is, het is zo populair hè, de Voice Kids. Maar het is ook heel erg leuk, vind ik. Ja, absoluut. Dus uh, gisteravond, ik heb er, uh, ik heb er weer mijn plezier naar gekeken. Uh, ik vond dat er iets minder talent in waren dan vorige week, maar het was gewoon leuk. Ja je ziet op een gegeven moment hoe de ouders reageren. Dan denk ik, oh, is dit god zo mogelijk? <laughs> <laughs> Daar ben ik nog steeds van, dat, de ouders moeten het een beetje rustig aan doen. Die laat de kinderen wel lekker gaan. He? Ja, daarom. Maar um, hoe ziet die show er verder uit? Gewoon net als de Voice of Holland met een battle en een uh, live show uh, ja, dat is ook de bedoeling, dacht ik, met, uh, met de Voice Kids. Je hebt nou de voorrondes, en waarin dus uh, uh, uh, ja, de teams bekend worden gemaakt van de diverse coaches. En ja. uh, Daarna krijg je dus de battle. En uh, daarna krijg je volgens mij de live show. Oké, oh, okay. één live show. Eén, Eén live show maar? Ja, ja serieus. Ah, en dus dan en dan het het de... de eerste live show is meteen de finale. Dat denk ik wel, ja. Maar ja, dat heeft in een persbericht gestaan van een uh, en okay. Talpa. Dan heb je een lange finale. Oh, dat zou best kunnen hoor. Dus ja, ik, ik ben benieuwd. Ja. Uh, we laten ons weer verrassen natuurlijk. Maar in ieder geval, uh, uh, het was hier wel weer leuk gisteravond. Absoluut. Goed jongens, dan heb ik nog één uh, dingetje voor jullie uh, op de kop getikt. En, uh, dat gaat over Paris Hilton en uh, Jolante Snyder cabot Oh goed. Uh, ja, die waren met z'n allen op stap geweest Ach, in, uh, in, in New York. Samen met DJ Afrojack. Uh, uh, Paris Hilton schrijft op een op Twitter dat ze... Uh, yeah,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 ja, ik denk het ook dat het gezelliger zou zijn met Perth natuurlijk. Ja. En uh, ja, of het überhaupt nog wat wachten in de toekomst, we zullen afwachten. We zullen het zien, zeker. Maar dat is dan weer voor de volgende keer. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou het op, in ieder geval op de gaten voor jullie. <hacht> heel goed. <laughs> goed, ja, jongens, er blijft voor mij niks anders over dan. En uiteraard, de uit, uit, uit, uit, luisteraars thuis, uh, jullie allemaal een ontzettend fijn weekend wensen. Uh, dat het we maar gauw weer uh, zonnig mag worden. Dat er we weer uh, heel veel toeristen komen naar dus Zandvoort. En dat we weer lekker in de zon kunnen liggen. Nou, top. Henry, dank je wel. Een heel fijn weekend, hè. Hey, jullie ook heel fijn weekend. Graag de volgende week weer. Hè? Hoi. Hoi, toi. You know, I was, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power and it makes me feel like that. It makes me feel like I no don't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 But one day fade away And while that everlasting world Zoveel muziek op de zaterdagavond Entertainment View met eerst Michael Jackson, Don't Stop You Get Enough en daarna Sabrina Stark en Do For Love. Hé, hey, uh, 2 maart is er een evenement hè hey Roy? Ja, afgelopen uh, vorige week uh, was dit evenement ook in oh, okay. Amsterdam, het, wordt vaker oh, het heet gehouden. Amsterdam Live heet het. en dit, uh, de tweede show zal uh, dit keer plaatsvinden op vrijdag 2 maart, 2012 natuurlijk.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 ja. Vaak aan de lijn gehad, in de studio's langs geweest. Ja. Daarom sasje je browser naar Single Jij bent de liefde van mijn leven.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 Heel fijn weekend. Geen Pascal in ieder geval. <laughs> nee, nee, nee. De jongen die jongen uh, die moeten we niet meer plagen. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, morgen. Zondag in Kemberland vanaf twee uur met twee kaartjes voor de huisuitbeurs. Ook oh, gezellig. Dus wil je die winnen, luister morgen naar Zondag in Kemberland. Ga hey Fijne avond. Ja, jij ook. Dankjewel. En de luisteraars ook tot de volgende week.